...is de demonstratie van de Russische Formule 1-coureur Vitaly Petrov van Renault. Het weer bewolkt de vanmiddag kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS. Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden van alles. Ja, zo kan je links en rechts...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 is not there. Nou, uh, ik weet niet of uh, dat allemaal ook opgaat uh, voor de dames in het uh, veld van de DTM. Maar uh, we zijn vertrokken. Willem, wat hebben we kunnen zien bij de start? Ja, dat klopt. Uh, we zijn vertrokken zojuist van, van uh, 42 ronden. Inmiddels zijn er uh, alweer twee ronden die erop zitten was de man op uh, pole position, uh, Timo Scheider. Timo Scheider kwam helemaal niet goed weg en het was uh, de rest van het veld. In ieder geval negen uh, autos uh, die Timo geschaut, uh, Timo was de laatste. Uh, of van kwam hij niet weg en de rest mag niet. Met als gevolg dat we nu aan de leiding hebben een tweetal uh, Mercedes. De eerste plaats is dat vanaf van afgelopen jaar Gary Beppert en tweede zien we achter Paul rest Resta en op een derde plaats vinden we terug Molina, niet wel de Spanjaard, niet wel Molina die het hele weekend al verbaast en die lijn nog steeds voortzettend. Kijk even, verder in het veld was David koelhart. Die van uh, plaats 17 uh, moest vertrekken. We vinden hem inmiddels al terug op uh, de 12 plaats. En jij had het over de dames. Nou, dan gaan we ook even kijken naar de dames. Misschien uh, Catherine Legg die in de Audi rijdt vinden we op plaats 14, en uh, voor haar is het uh, Suzy stoddart uh, op plaats 13. Degene die helemaal niet wegkwam uh, was Marcus uh, Winkelhoek. Zijn auto uh, stond al niet op de grid, die stond in de pitbox en uh, ja die auto uh, dat wordt nog aangesleuteld... ...maar dat heeft weinig nut meer om daar uh, mee verder te gaan. een van de eerste uitvallers van degene die gestart is dan, dat is uh, Maro Engel. Aan de leiding dus uh, Kenny Peffert, tweede Paul Resta en derde Miguel Molina. oké okay, zien dat... ook net uh, trouwens uh, premier. Inlossen drive-through panel te inlossen voor een jumpstart. Ja, nou dat, uh, dat horen we straks uh, hoe dat uh, verder in elkaar steekt. Uh, Willem, uh, dank je wel voor de, dit moment. Uh, dat was uh, voorlopig even het circuitpark Zandvoort. We gaan weer verder met muziek, lijkt mij. High on a hill with a you know yeah this is the key that makes us wind up when But does he know how to wind you up? I'm yeah. Superstition van uh, Europe was dat. Uh, van lang haar en uh, niet willen werken of zoiets <laughs> dergelijks. <laughs> dat, is, dat is uit die generatie waar ik dan weer uh, van stam. Maar goed. Oh, Dat is meer jouw generatie. Jij ja, ja, uh, uh, zei nog net, uh, voor het verscheiden van uh, Willem van Denzen, uh, merkte jij nog iets op, Sjors? Uh, ja, Timo Scheider die kwam helemaal niet weg bij de start. Ja? Uh, Pepfet, uh, of Prémant, de Fransman, die uh, kwam zelfs te vroeg weg. Ja? En dat werd gezien door de wedstrijdleiding, daarvoor ook een uh, drive-thru. Die heeft hij ook netjes ingelost. Hij uh, rijdt nu helemaal achteraan het veld. Ja. En Timo Scheider is langzaamaan aan het terugvechten. Ralf Schumacher pakte hij in de Tarsen al, omdat hij rechtdoor schoot Schumacher. En uh, net pakte hij ook uh, Tom Schick in de... In de Tarzan. Ook. Het nou, is dus alweer op de zevende plek. Uh, Team ja. Scheider. Nou, wellicht uh, dat, uh, dat we straks dan horen hoe het er verder uh, bij staat. En met het verder verlopen. Uh, de leider in de wedstrijd is nu, nu nog altijd Gary Paffett. Uh, en hij wordt achtervolgd door een Mercedes-teamgenoot. Of, of in ieder geval een merkgenoot. En dat is uh, Die Resta. Die uh, zien we terug op de tweede plaats. In de eerste Audi komen we tegen op plek nummer drie en heet Miguel Molina. Dat is even op dit moment de stand uh, voor dit moment. En dan gaan we even weer fijn weer naar de muziek. Pascal. En die heb ik weer uitgezocht. Kan het ook anders. De Carsman Carnaval en Stop It. Out. But I was hiding in a corner I saw the shine Ik weet niet uh, waar dit uh, vandaan uh, kwam. Uh, Pascal, uh, weet jij dat? Ja, dit staat gewoon al tussen deze. Ja, ja dat nog. weet ik, maar uh, wiens uh, stem hadden wij hier gehoord? Uh, uh, nou... Staat uh, het erop? Nee, dat staat er niet bij. Uh, zeg, het staat er niet bij. Uh, uh, het is gewoon, nee, maar maar gewoon het, gejat van de... Uh, het zou kunnen inderdaad. Van het radioverkeer tussen ik denk, de tussen Ik denk dat ik de team... eigenlijk een vermoeden heb dat het toch wel van -to Ertel afkomstig is geweest, mm, de stem. Mm, ja. Maar nou, dat is erg lang geleden. Dat is heel lang geleden. <laughs> ik denk dat we dan, uh, van, dan moeten we zeker minstens een jaar of 16, 17 teruggaan. Toen hadden ze denk ik al uh, radioverkeer. Dus uh, Even wat anders in het autosportgeweld. Uh, Want uh, er is ook sport in de regio, uh, heeft er plaatsgevonden. Uh, nou was mijn buurman uh, en gasten, die was zo vrij om te vertellen... dat, uh, dat zij een ploeg rood-wit en hebben we het over hockey uh, gewonnen hadden. Met, met hoeveel, uh, Roy? 2-1. 2-1. En uh, één uh, kwam van jou uh, af of niet? Een van de treffers, of niet? Nee, ik heb ze gefloten, maar. Oh, je hebt ze gefloten. Ja, ah, ja, ja, ja. Nou goed, hij heeft, hij heeft ze gefloten. Goed. Uh, Rood en wit, dus de, de hockeyploeg 2-1 gewonnen in de overgangsklasse. Overgangsklassen. ja, want uh, ze, ze waren in de running voor een plek in, uh, de, in de topklasse, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Um, zie je binnenkort zal denk ik ook op de zondagmiddag aandacht weer worden besteed aan het hockey, maar dan van het uh, Zomerzorgerlaan gebeuren de bloemendalers die dan proberen hun zesde titel uh, achtereen uh, te gaan binnenhalen, maar of dat gaat lukken, dat uh, moeten we nog maar even afwachten. Eerst even het nieuws uit uh, het sportnieuws, dus uit regio, want na een gelijkspel in de eerste competitie die werd wedstrijd van het seizoen ging Telstar vrijdag met 3-0 ten onder tegen RKC Waalwijk. Dat was de ploeg die vorig jaar dus nog in de Eredivisie speelde. Na tien minuten scoorde Boerichter zijn eerste goal van de wedstrijd. En eh, nog voor de wedstrijd een half uur oud was. Maakte Benson de pijn voor de Velsenaren nog een stukje groter. Want eh, die scoorde daarna nog eens. In de tweede helft was het opnieuw Boerichter die het definitieve vonnis over Telstar wist te vellen. Met gele kaarten voor Olenski. Carrera en Faviani kwam Telstar niet helemaal ongeschonden terug uit Brabant. Waar ze wel ongeschonden uit terugkomen is uit de boekhouding. Want Telstar is een van de weinige clubs die hun boekhoudkundige perikelen op orde hebben. Tenminste, zij hebben de boekhouding wel erg in orde ten opzichte van... Zeg maar zo'n gros van alle Nederlandse betaald voetbalclubs die dat niet hebben. Eén van de vier zijn ze zelfs. Drie uh, clubs waren uit de eerste divisie die daar uh, gewoon het predicaat goed kregen. En Telstra was er dus één van. En degene die in de eredivisie is Herenveen. Dan gaan we even verder kijken. Want uh, ja, dan komen we uit bij het grote regionale nieuws. Tenminste, dat is wel de bedoeling als de computer tenminste meewerkt. Maar die heeft denk ik nu even weinig zin. Nou ja, dan houden we het... Uh, ik ga het die maar even. ook over huren. Voorlopig wel, denk ik. <laughs> nou, nou we laten, we laten we dan maar. Even een uh... maar even bijgepakt. Ja. Ook, hè. En dan hebben we ook nog andere manieren kunnen kijken. Is dat zo? Heb ja, jij, uh, uh, uh, uh, uh, ik heb die timings uh, staan er bij mij natuurlijk in vanwege de DTM. Maar ja die, ja, die zie ik ook voor me op het grote tv scherm Ja, uh, <laughs> nou ja, heel even kort hoe het erbij staat. Uh, uh, dat is dat Shiner op dit moment op de eerste plaats is. Maar dat heeft een reden. En dat horen we zo direct van, uh, van Willem van Densen. Want die uh, zit daar zo dadelijk bij. Dus hij, uh, gaan, we gaan hem zo dadelijk even weer proberen in de uitzending te halen. En dan horen we precies wat er nou precies aan de hand is uh, tijdens deze wedstrijd uh, van de DTM. Want we hebben inmiddels al zo'n 16 ronden gehad. Ja? Muziek? Lijkt mij. Waarschijnlijk een Nederlandse productie zijn, denk ik. Kim Lian. Kim Lian zelfs. Nou, we gaan weer terug naar het circuitpark Zandvoort. Daar zit Willem van Densen en die kijkt naar de, wedstrijd, de zesde wedstrijd in het DTM kampioenschap. Willem, volgens mij zijn er al wat schermutselingen aan de gang. Ja, dat klopt. De top, uh, DTM heeft een race over, 100, oh, 100, over 42 ronden. Inmiddels hebben we er alweer 18 uh, achter, uh, wielen zitten. Een race ook, uh, waarin uh, twee verplichte pitstops uh, gemaakt moeten worden. Ja, dat uh, wordt uh, door de organisatie bepaald uh, wanneer dat gebeuren moet. In Een uh, pitstop-window uh, noemen de dat. Uh, ja, de eerste hebben we inmiddels uh, achter de rug. Dat was Bruno Speler die de eerste was die de pitstop uh, zocht. En Timo Scheider, de man van Paul, de man ook van de slechte start, ...ja, die heeft tot het uiterste gelacht met zijn pitstop zo lang mogelijk doorgereden. En kijk waarom dat het de baan terug heeft gebracht. Inmiddels na zijn start vervolgens hij zich op 11 maart richting verder naar voren te knokken. En nu, nadat iedereen zijn eerste pitstop gemaakt heeft... is het Timo Scheider op maart zet. Aan de leiding is het K. Peppers met tweede plaats... Paul de Met die pitstops uh, is het uh, Matthias echt zijn gelukkig uh, Marina voorbij streven. Molina op de vierde plaats. Vijfde, uh, inmiddels uh, de leider in het kampioenschap, uh, Bruno Steenkler. En zesde dus uh, Timo Scheider. Oké, okay, en uh, we horen straks uh, het uh, verdere verloop van uh, deze wedstrijd uh, in de uitzending. Dankjewel voor uh, dit uh, moment. Dat was uh, Willem van Denzen. voordat uh, wij weer eventjes verder gaan met een stukje muziek... valt mij ook nog het uh, bericht op wat vanmorgen... of in ieder geval vermeld is door uh, een van de kranten van Wakker Nederland. Uh, want uh, ja, wat wil het geval... In de sportbijlagen van deze krant weet men te melden dat de voormalig Formule 1 coureur Christian Albers wellicht weer terug wil keren in de Deutsche Tourenwagenmasters en in de prestigieuze toerwagenstrijd tussen de huidige merken Audi en Mercedes, die dit weekend dus voor de tiende keer op het circuitpark Zandvoort wordt gestreden, ontbreekt dus momenteel een Nederlandse deelnemer. En voordat hij dus de Formule 1 ging rijden was Albers al actief in de DTM en was hij voor Mercedes al enkele malen Succesvol. Zo succesvol zelfs dat hij in 2003 onder meer zijn eigen race hier op Zandvoort wist te winnen. De laatste jaren had hij contacten opgebouwd met Audi. En als gast was hij dit weekend bij een Audi-diner aanwezig. En daar bevestigde hij zijn intentie om in 2011 zijn comeback in de DTM te gaan maken. De directie van het circuitpark Zandvoort, nou dat hebben we hier ook al gemeld, onderhandelt op dit moment met de DTM, de organisatie ITR en dat is de promotor van de DTM, over een mogelijke contractverlenging. En daarin werd vanuit de Nederlandse zijde de wens geuit om weer een landgenoot aan de start te zien. Want in vele opzichten voor de beide partijen aantrekkelijk kan zijn. En ten aanzien van die besprekingen kon circuitdirecteur Erik Weijers nog niets zeggen. En uh, zoals hij al eerder had gemeld aan de krant, zijn we in gesprek hierover. Dus het is even afwachten. Wat er gaat gebeuren. Het heeft ook alles te maken met uh, hoe uh, de DTM organisatie uh, deze wedstrijd uh, beleeft. Die nu uh, afgewerkt wordt met uh, zoals uh, Willem al zei uh, de koploper in dit uh, gezelschap is Gary Peffert. Is geen onbekende hier op het Zandvoort. Want hij wist uh, al eerder een wedstrijd te uh, winnen. Ik dacht in 2005 was hij al een keer uh, winnaar. Of 2004, een van de twee uh, jaren was het. En vorig jaar was hij ook de winnaar van deze wedstrijd. Dus uh, of hij het ook voor de derde keer kan uh, bewerkstelligen, dat gaan we dus zodanig meebeleven. Laten we maar weer eens uh, gaan naar een stuk muziek. So happy I can see that something's happening you're out to hate me I've been enough already on my plate People might need some tension to relax me I'm too busy dodging between the facts You see, here's what you get You've made your bed, your better lie in it You choose your leaders and place your trust As it lies what you down and their promises lost There's the a machines machine with paper, rockets and guns And the public wants what the public gets But I don't give up, the society wants something. in so my head Why do all things come to an end? Of why do good things all come to an end? Zoiets uh, was het geloof ik. In die richting, ja. Nelly Furtado. <laughs> ja, mijn titel vast ben ik de laatste tijd toch al niet zo gek veel meer. Um, inmiddels uh, zijn weer de, uh, de stops, de tweede serie stops aan de gang bij de DTM. En dat betekent dat er weer een uh, tombola is als het gaat om uh, wie er dus nu weer op kop ligt. Maar op dit moment is Paul Resta degene die op uh, kop ligt. Uh, de ja, het uh, venster van de pitstop uh, gaat nog even door tot de 31ste ronde. Nou, daar zitten we nog net niet in. We zitten nu in uh, de 29ste ronde, dus uh, men heeft nog uh, twee ronden de tijd om ook uh, in de tweede serie uh, hun, uh, de pitstops uh, te maken. Uh, de leider in de wedstrijd is nu binnen en uh, er staat weer vers rubber onder hem. En ook de man die Paul had getraind, die moet ook nog even naar binnen, want ja... Ook voor hem geldt dat uh, ook hij twee stops moet maken. Dat is Timo Scheider. Dat is de situatie zoals die is. Zo direct uh, gaan we natuurlijk uh, verder kijken wat er op uh, het circuit meer gebeurt. En dan doen we dan uh, met onze verslaggever Willem van Dens. Maar zover is het nog niet. Eerst gaan wij eventjes weer een eigen opname die we hebben gehad hier in, uh, in onze studio. We Cook With Fire met Hallo Hallo. In the house. Hello, everybody. Spelen. All uh -huh. wel akelig dat we zo in zo'n kleine wereld leven Pascal. Ja, uh, wat hele het er eigenlijk. Er zit, uh, zitten een aantal nummers uh, die wij hier uh, draaien En da in datzelfde wereld, die beweeg jij je dus ook al uh, rond. Maar goed, we uh, zullen de luisteraar verder niet uh, mee uh, vermoeien. Overigens, de You're ready, uh, ready or Not dat kwam uit een andere single en song van de uh, Fugees. Maar goed, we gaan nu eerst even over naar het uh, circuit en daar uh, wordt uh, op dit moment uh, gewoon uh, de laatste fase van uh, de zesde wedstrijd in het DTM Kampioenschap afgewerkt. Willem, er is ook een tweede serie tops net geweest. Ja, dat klopt helemaal. Ja, we hebben inmiddels alweer 35 ronden afgelegd van de 42. Dus 7 te gaan nog met aan de leiding Kerry Pettit, de tweede Paul de Ressa. En derde inmiddels, ja, ook dankzij een goede post uh, is het geweest, uh, Timo outscherder. Uh, ja, en nog tien uh, seconden achter uh, op de tweede in de wedstrijd volgens uh, mij. Dat, dat zal hij niet meer goed gaan maken. Maar toch uh, goed uh, terug naar voren gekomen dankzij uh, die strategie. Die helemaal niet uh, tevreden was met de strategie uh, van zijn team. Dat was uh, de lijnrindkampus op uh, Bruno Stelen. Bruno uh, ja, reed uh, een groot deel van de race uh, voor die Timo Scheider. werd binnengehaald door zijn team. Uh, en toen hij de pits uitging, waren het ook uh, Rockefeller en Sjarsers uh, uh, die hem gepasseerd waren. Dat, uh, daar was hij uh, zeer ontstemd over en uh, liet dat ook aan zijn team weten via de van Ja, ja jullie weten alleen maar op uh, Timo Scheider, maar er zijn meer auto's. Nu lig ik uh, achter. Nou, achter ligt hij niet meer, want hij ligt niet op zevenen want achter op het spier in de bos, bom, zon, bocht zonder naam. Al die dingen uh, zonder naam, uh, dat bevang je wel maar in de bocht zonder naam ja. uh, nam hij een uh, poging om uh, Rockefeller uh, te verseren. Hij raakte niet dat hij Rockefeller uh, ging in de rondte. en zo pakte hij toch nog een plaatje, ligt hij op zeven. Vooralsnog, uh, Kerry Peppert uh, op herhaling, uh, zullen we maar zeggen, net op zes uh, een halve ronde te gaan aan de leiding tweede plaats de en daar hebben we Timo Goed, uh, Willem, dankjewel. We zullen straks uh, nog even aan het eind van deze wedstrijd natuurlijk gaan proberen of we dan ook nog uh, de nabeschouwing mee kunnen nemen. Uh, we, dit alles zeggende gaan we ook even gezien dat het inmiddels al drie uur is. Dus de mensen die thuis zitten te de luisteren denken van, hé, hey, wat is het nieuws? Nou, uh, die slaan we dus nu even voor een keertje over. Uh, dat heeft alles te maken met uh, zaken die op het circuit hebben afgespeeld. Dus we gaan gewoon vooral verder met muziek, Pascal. Goed.